De Libris Geschiedenisprijs is dit jaar toegekend aan Jaap Scholten voor zijn boek Kameraad Baron. Volgens de jury is het een bijzonder, hartstochtelijk en belangrijk werk. Kameraad Baron gaat over het verdwijnen van de aristocratie in Transylvanië. De prijs, waar 20.000 euro aan is verbonden, werd uitgereikt tijdens de Nacht van de Geschiedenis in Amsterdam. Het weer, het is helder, minimaal rond de 3 graden met een binnenlandkans op vorst aan de grond...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 for free Ready? I'm gonna go Yes. The at... ...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Juri meneer met het NOS-journaal. Op de Oude Maas bij Zwijndrecht is een Duits containerschip... ...op een stilliggend vrachtschip gebotst. Twee mensen raakten licht gewond. De schepen zijn niet lek, maar ze hebben wel forse schade... Volgens de politie heeft de 78-jarige Duitse schipper zich vergist en voer hij onder de verkeerde kant van een brug door waar hij tegen het andere schip botste. Het Duitse schip is doorgevaren naar Dordrecht. Het scheepvaartverkeer op de Aude-Maas is niet gestremd. Minister De Jager vindt dat banken meer moeten bijdragen aan het noodpakket voor Griekenland. In juli werd nog afgesproken dat banken 21% van hun investeringen in Grieks staatspapier zouden afschrijven. dat wil zeggen kwijtschelden.